In Emmen is een man zonder vaste woonplaats opgepakt in verband met de explosie vanochtend in een flat. Hij wordt verdacht van brandstichting en van het bedreigen van twee mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat in Emmen weggeblazen.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 Dit was het NOS. -schok. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Z Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met nu de nacht.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 Would you know I feel so high DFM!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 che sei per amore hai mai fatto niente solo per amore Ik weet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 Ik ben altijd te glijden, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor.